Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De oorlog in Oekraïne lijkt zich nu meer uit te breiden naar het westen van dat land. Op zo'n 30 kilometer van de grens met Polen waren er vannacht raketaanvallen... die waren gericht op een militair trainingsveld. Correspondent Kizia Hekster hoorde het gebeuren vanuit de stad Lviv... Vannacht is hier meerdere keren het luchtalarm afgegaan en in de verte waren ook meerdere explosies te horen. En het militair regionaal bestuur hier heeft inderdaad gezegd dat er acht Russische raketten zijn afgevuurd op een militair trainingscentrum in Javoriv. En daarmee is het dan tot nu toe de meest westelijke aanval in Oekraïne door Rusland. Niet alleen in Lviv ging het luchtalarm af, dat gebeurde in bijna elke regio in Oekraïne... Zo'n 13.000 mensen zijn gisteren gevlucht uit Oekraïnse steden. Ze konden gebruik maken van speciale vluchtroutes, dat heeft president Zelensky gezegd. In meerdere landen, waaronder Rusland, wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. In alle nieuws, op de snelweg A1 bij Deventer is gisteravond een rijdende auto beschoten vanuit een andere auto. Volgens RTV Oost zaten in de auto die werd beschoten een vader en moeder met twee kinderen. Een van hen raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waarom er werd geschoten, wel zijn er twee mensen opgepakt. En het is vandaag de slotdag van de Paralympische Spelen in Peking. Het is voor ons land niet zo'n succesvolle editie geweest. Verslaggever Edwin Peek vindt de Nederlandse medaillespiegel tegenvallen. Vier jaar geleden haalden we zeven medailles waarvan drie keer goud. Toen was Bibian Mentel er natuurlijk nog bij. Um, maar goed, we, we, ze hadden zeker wel echt op meer gehoopt dan, uh, dan drie keer zilver en één keer brons. De, sl de slotceremonie begint om één uur vanmiddag. Het weer nog af en toe wat wolken, maar ook zon vandaag. In de avond kan er een buitje vallen, maar verder blijft het grotendeels...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 There's this leafy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 as jumpy as a puppet on a string I'd say that I had spring fever but I know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 Oh,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 Binnen de jazz heb je ook wel een beetje een, uh, soms de mix tussen klassiek en, en jazz. En de volgende twee nummers zijn in het licht daarvan. Het eerste wat ik dan uh, uh, heb uitgezocht, dat is van een pianist, Bill Lawrence. En die behoort tot het uh, gerenommeerde gezelschap van Snarky Puppy. En die heeft in de Islington Union Chapel een cd opgenomen.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 nou, de hoogste tijd om over te stappen naar wat jazz standards... met de letter A, dat had ik beloofd. En de eerste die ik heb dat is deze. Dat is uh, Luciana Souza, All of Me. Ja, wie kent hem niet? Komt van een cd'tje Noord en Zuid, een cd 2003. All of Me. <tied>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 Stanley Turentine. Ja, dit was het mooie nummer Alone Together, uitgevoerd door Stanley Turentine. Die speelde natuurlijk de noordsaxofoon, McCoy Turner op de uh, piano, en Bob Crenshaw op de bas en Mickey Roker op de drums.